Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Citydijkers met het NOS Journaal. Het afgelopen weekend zijn in Zoetermeer drie agenten mishandeld door jongeren. Een man werd aangehouden omdat hij had getrapt naar de portier van een uitgaansgelegenheid. Bij zijn aanhouding trapte hij een agent zo hard tegen zijn been dat die viel. De agent is door ambulancepersoneel nagekeken. In de andere twee gevallen waren het omstanders die zich bemoeiden met ingrijpen van de politie. Een vrouw van 20 uit zo'n groep omstanders sloeg vrijdagnacht een agent in zijn gezicht. Een man van 25 sloeg de nacht erop een agent een bloedneus. Beiden zijn aangehouden. De ANBB Wegenwacht vraagt automobilisten alleen te bellen voor spoedeisende hulp.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 Op meerdere plekken in het land zijn mensen door het ijs gezakt vandaag. Onder meer in natuurgebied de Botsel in de provincie Utrecht gingen schaatsen door het ijs. Net als in Nieuwkoop vlakbij Alphen aan de Rijn in Zuid-Holland. Botek van de Zandschulp heeft het NK Tennis gewonnen. Hij versloeg Talon Griekspoor in twee sets. Van de Zandschulp pakte zijn derde nationale kampioenschap. Ook vorig jaar, in 2016, was hij al de beste. Hij is de 35ste op de wereldranglijst. Bij de vrouwen won Suzanne Lamens en Bibianne Schoofs, ook in twee sets. Lamens was ook vorig jaar al de winnaar. Het weer vanuit het zuidwesten regen en op een koude ondergrond kan dat gladheid opleveren. En daarvoor geldt ook code oranje. Vannacht loopt de temperatuur op en dan verdwijnt de gladheid. Morgen is het dan wisselvallig en wordt het maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB.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 met nu, nu. Jouw keuze ZFM. Typisch Lammens met Ger Dat in een donker bruin cafeetje Daar kan het hele Eén die me nauwelijks kent, misschien dat hij me wel verwend. Maar hij was o zo verlegen, daar kan ik helemaal niet tegen. Toch kwam hij dichterbij en zei: Wat drinken wij? Weet je wat ik tot toen tegen hem zei? Ach, nee.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 En kreeg een vreemd gevoel, want ik begreep wat jij me wilde vragen om dichter bij me. Ik was en jij. Was EN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 Ben zo jong nog en weet niet wat je moet.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 grijpt zijn kansen op Boxy box trot met je elastieke peenten. Die wil elke avond naar de tentie toe. <laughs> Even met je dansen Dan roep ik quick mix roll, Want Foxy grijpt zijn kansen Oh Foxy Fox drop met je elastieke benen Die wil elke avond daar het dancing doen. Ja, ze dan dans ik heel mijn leven en elke disco keek op zaal. Ik hoop nog geen ding te beleven, dat ik de honderd nog eens haal. Dat alle dansen van zo'n trot niet zo 1, 2, 3 meer gaan. Maar dan dans ik wel een Engels valsje met mijn eigen sjaan. Allaxie, oh, fox trot met je elastieke vrienden Die wil elke avond naar het dancing toe. Zeg jongerman, wat giet je meisje herverlenen? Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik krikwiks, want Foxy grijpt je kansen. Oh Foxy, voortstrop Fox, met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het dancing doen. Ja. Kom aan, Scanner. Oh. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik Pimikhoop, want Wat grijpt zijn kans. Boy met je elastieke beenje. Die wil elke avond daar een dance doen. Die wil elke avond daar een dance doen. Die wil elke avond al een dance doen. De man met de strooie hoed Nico Haak.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 Typisch lamens. Oh ja, typisch lamens. Jij bent zo wijs, dat zegt een kind. Jij bent zo grijs, dat zegt een kind. Fale.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 vrees van die blanke schoen die won viermaal goud in Londen Als je jokte was dat zonde De zon was klaar in dat derde vredesjaar Toen was geluk heel gewoon was bleek het eerste teken dat de zaak al was bekeken voor zover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 De wind om het huis, maar binnen stond de kolenkit paraat. En de stoep waarop geknikkerd werd, was het belangrijkste stoepje van de straat. En Nederland was groot, en niemand ging nog dood. En gezelligheid, en de nauwelijks tijd bij vaccinelichtjes van verkaden. We gingen nog in wat, haartjes nat, nog even op, totdat vader zei. Naar bed, dan kregen we een kruid mee, gezichten op een hang, maar niet echt van binnen van. Toen was geluk heel gewoon. Toen was geluk heel gewoon.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 Zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voor mij zou gaan. De dorpjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en juelt wat mee met bietmuziek.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 ik kan van mijn vader. De hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten?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 en de echo niet lacht om een laag. Ik zag ze zo vaak in ons straatje. Een oud, heel tevreden lief van Als het strand bij de zee waren zij met z'n tweeën. Want ze hielden zo veel van elkaar.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 alleen door het straatje en staat stil bij de dropjes droogjes. hij koopt daar wat snoep voor een kleintje dat niet weet dat hij oma zo mist dan plukt hij een roos uit een kuintje dat mag want men kent zijn verdriet dan zet hij die bloem bij haar steentje Ik weet niet hoeveel ik weet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 Het is te zwaar om mee te dragen, want hij houdt niet meer van mij. Laat me alleen, zeur niet tegen mij. Ik mis hem, de wond is nog te ver. Alleen Raad me alleen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 I'm so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 Je doet, om nog vandaag van jou te zijn. Uh -uh. Na, -na, -na, -na, na na na na na na. wat zou je doen om nog vandaag van mij te zijn? Hey, moet ik origineel zijn of is dat nog te vroeg? Je kunt niet altijd zeggen, wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een vlaag te Ja, mensen doen gewoon. We doen al het, het genoeg voor de Na, familie. na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, ik het doen?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 Wietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een handje uit de grill. Ja, ik heb borstjes op mijn borstjes, breidjes op mijn rijtjes, carbonades en salades op mijn bril. Ja, borstjes op mijn borstjes, wietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een handje uit de grill. Wij zijn al twaalf jaar een man en vrouw. En <���verständij> <tomışi> <strable> salades op mijn bil. Ja, borstjes op mijn borstjes, bietjes op mijn knietjes. En op mijn hoofd een haantje uit de gril. Ja, ik heb borstjes op mijn borstjes, rijtjes op mijn rijtjes, Carbonades en salades op mijn bil. Ja, borstjes op mijn borstjes, bietjes op mijn knietjes. En op mijn hoofd een handje uit de gril.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 bosjes op mijn bosjes, winkje op mijn knietjes en op mijn hoofd een handje uit de grillen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 Uitzending, bedankt Benno. Lieve mensen, dit was een totale, ho helemaal Hollands uitzending. En we eindigen met Vader Abraham en zijn million seller, het smurvenlied. Waar komen jullie toch vandaan? Waar de huisje staan? Hebben jullie ook een eigen taal?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 VFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorbij.